uw ondervraging heeft niks opgeleverd. Ah, gij noemt dat niks? Dat Valérie bij ons slachtoffer gezeten heeft... tot een uur voor zijn dood... en dat ze dat verzwegen heeft. Verzwegen, van Vaninjong. Uw inzicht in de vrouwelijke psyche... is dringend aan bijscholing toe. Ah, dat is goed. Dan zal ik mij ook eens inschrijven voor zo'n colloquium, hè.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 Welk idee? Zeg, uh, weet je wie daar in de cocktail lounge zit? Roger confiture. Roger confiture. Ah, ja. Roger Mensaert, de schepen van milieuzaken. Ja, ah, hij staat daar al dubbele cognacs te heisen, zie ik. <laughs> Om half s middags. Ik dacht hem eens uh, aan te spreken in verband met die veranda die ik wil zetten. Ja, van u. Geef het toe. Ik ben niet vies van politieke steun, zo nu en dan. Dat je direct gekomen bent. Wat is hier aan de hand? doen? Ik hoorde dat er iemand van uw bureau. Ja, stom ongeluk. Wat uh, wenst meneer te drinken? Uh, voor mij een grote cognac. En geef meneer hier maar hetzelfde, want ik kan het precies gebeuren. Nee, nee, nee, nee, bedankt. Ik moet niks hebben. Uh, zet die cognac maar op mijn rekening. Komt in orde, meneer. Roger, waarvoor ik u heb laten komen. Hier, neem dat eens gauw aan. En stik het maar meteen in uw aktentas. Nee, oh. <lacht> Nee, nee, nee, dat zijn gewoon papieren die dringend naar mijn bureau moeten.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 90099 En wint een van de vele fantastische prijzen Een reisje voor twee Naar een Exotische Maradero Met Air Aroma Een shaker -in, in Dancing Pup Dubbel tickets voor een Velma Club Zeg, wat een gejengel Ja, maar nu weet je tenminste wat Radio Radiopup is, hè Pieter Niet zo hard rijden Je hier maar 70 Ja, maar het is wel al vijf voor zes, hè Of, ik had het kunnen weten Dat jij er weer op het laatste nippertje ging doorkomen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 Zeg dat het niet waar is hè? Jawel, ik heb geen slipje <laughs>